Kijk op sanidroom.nl voor de deelnemende showrooms en kom langs. Sanidroom, de betere badkamer. Toe in Frankfurt! Nogmaals, goedenavond. Vlak voor het nieuws kreeg PSV een vrije trap. Vlak voor het strafstofpiet, niet mee. Van Bommel schoot hem in de muur. En een herkansing heel even later op dezelfde plek. Omdat Meul nog altijd bij de 1-1 stand. Na precies een uur in Tilburg bij Willem 2 PSV. Een herkansing. Strootman deze keer ook van 16 meter. Na Hens, de Mul raakte de bal nog aan met de handen toen hij zijn redding verrichtte buiten het strafsopgebied In een baan om de aarde zo'n beetje. Uitermate zwakke trap van de zwakke Kevin Strootman ook vanavond. Vrije trap aan de andere kant van het veld. Het zal toch niet, nee het zal voorlopig niet. Want de Rijk haalt de bal van de 5 meter lijn weg met PSV. Nog maar eens ingezet, maar nu wel erg hard. Heusje, deed dat dus straks bij de gelijkmaker van Joris Peters een stuk beter. Nu komt de bal aan tegen de vlag aan de andere kant van het veld. Gaat de wedstrijd dus verder. Maar denk ik dat Van Buren er goed aan doet. Hij speelt hem terug inderdaad. Dat is verstandig richting doelman Meul. Die ineens met de trap richting Joachim. Spannende wedstrijd, dat mag je zeggen. Dat is een understatement. Kevin Brands, zijn vader kijkt er mee. De manager van PSV. Als hier puntenverlies geleden wordt. O, O, O, PSV. Dan uh, wordt de avond vermoedelijk nog wat langer en zijn we niet voor Studiosport thuis. Nou is met deze wedstrijd sowieso niet anders, ik te denken. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Missy Jan ter hoogte van de middenlijn, teruggespeeld naar uh, Van Buren. En dan is het uh, de nieuwe man Simon van Zeelst in de middencirkel. Peter, ja Willem II speelt echt een van zijn betere wedstrijden. En als de ploeg nou dit voetballers wat vaker had laten zien tegen tegenstanders van wat minder kaliber... Ja, dan was het misschien allemaal niet zo dramatisch geweest als nu 5 punten achterstand op VVV En zelfs een puntje houdt uh, ja, de hoop dan misschien wel levend. Maar of het echt reële hoop is op een uh, langer verblijf in de eredivisie, daar kun je toch een vraagteken bij zetten. Willem twee maal gooien voor de eigen dugout. Gaat dat uh, doen met Tim Cornelissen, de linkerverdediger, richting Missijan. Die goed begon met een aantal swingende acties. Maar inmiddels uh, wat is weggezakt. Je ziet nog wel dat hij altijd loert op één beslissende ontsnapping. Krijgt opnieuw de bal halverwege de PSV-helft. Aan de linkerkant zoekt het duel op met Marcelo. Missijan te ver voor zich uit. Bal over de achterlijn en dus mag Waterman gaan trappen. Jan gevolgd door veel uh, subtopploegen. Uh, een speler met uh, potentie zoals dat dan heet bij de scouts. En, uh, het zou ook wel eens kunnen zijn dus dat hij volgend jaar ergens in de eredivisie voetbalt. Als dat niet tenminste is bij Willem II. Dan Hutchinson aan de andere kant van het veld. Niet aangepakt en dus is hij al bijna bij het strafschopgebied van Willem II. Lens zet de bal in. Daar gaat Haastroep de lucht in op de rand van zijn meter gebied. Dat is maar goed ook, want in zijn rug ging Toivonen. Wel weer een corner voor PSV. De teller staat inmiddels op vier. Van Bommel gaat zich opnieuw melden. En dan zien we dat Willem 2 natuurlijk weer collectief terug is in het eigen strafsomgebied. Alleen de snelle missie staat ter hoogte van de middenlijn bij Hutchinson in de buurt. En Van Bommel moet nu de trap gaan geven. Legt hem centraal voor de goal. Toivoon raakt hem denk ik wel, maar schampt hem. En dan gaat de bal voorbij het doel opnieuw over de achterlijn. geeft de assistent aan daar dat die bal als laatste is geraakt door een speler van Willem 2. Nou, dat zal dan wel. Ik heb het niet gezien, maar hij stond er heel dichtbij deze meneer. Die moeten we dan maar geloven. Strootman deze keer met de hoekschop van PSV. Op de doellijn, zegt de keeper, wordt naar de grond gewerkt. De bal stuitert bijna in het doel, maar er is dus al gefloten door scheidsrechter Bas Nijhuis. Doet het allemaal na 64 minuten. Meul Hij heeft alle tijd en ruimte in zijn eigen strafschopgebied om een trap naar voren te gaan verzorgen. 32, nee, 37 keer eerder gespeeld deze wedstrijd. Maar acht keer winst voor Willem II. De laatste keer was in het seizoen 2003-2004 toen het 3-1 werd. In de laatste, ja, 15 wedstrijden geloof ik, steeds winst voor PSV. Daar is de trap van Mul. Komt in de voeten van Kevin Brands, precies op de middenlijn. Dan Van Zeel. even aangetikt door Toivonen Op de rand van de middencirkel nog op de helft van Willem II... En dan is daar Haastroep om een vrije trap te verzorgen voor de thuisploeg. Doet dat richting de linkerkant van het veld. Toch steeds zoeken naar Joachim. Gedekt door de Rijk die hem ook nu de baas is. De bal loopt door tot bij de achterlijn. Waterman is op tijd. En zo voorkomt de keeper van PSV dat er een hoekschop komt voor Willem 2. Missie Jan onderschept. De hoogte van de middenlijn voor Willem 2. Aan de rechterkant van het veld zoekt het duel op met Marcelo. En dan denk ik dat daar de eerste gele kaart vanavond aankomt. Jazeker omdat die Missijan onderuit beukt. Nog even het handje op de borst van de scheidsrechter zo van... Uh, hou even op, joh, doe normaal, dat kan Marcelo beter niet doen. Na 65 minuten, het is uh, ja, een vorm van obstructie. Missijan maakt ook heel veel misbaar. En de eerste gele kaart van deze wedstrijd dus een feit. Overigens eentje zonder gevolgen. Dat zal niet gelden als Lenzen of Strootman Ring krijgt. Want dan missen zij volgende week de wedstrijd thuis in het Philipsstadion tegen Ajax. Die twee dus extra in de gaten houden. Daar is misschien wel de goal van Willem II. De bal blijft liggen op de rand van uh, ja, bij de vijfmeterlijn in de buurt. Na die vrije trap die Willem II kreeg. Het scheelde niet veel. Veel mensen voor het PSV-doel. Maar dan moet je wel je voet of je hoofd er tegenaan krijgen. Even leek dat te gebeuren. Met onder meer Joachim bij de bal. PSV verdedigd uit de trap naar voren van Waterman. Toyfoon in de as van het veld. Opzichtig aan het shirt getrokken door Brans. Vrije trap voor PSV op een meter of 19. En dan zal Brans een gele kaart gaan krijgen. Ja, hij moet wel de scheidsrechter. Daar kan Bas Nijhuis niks anders doen. Ik noteer hem even. Brans en zojuist dus Marcelo. Dan is ook de administratie op orde. En krijgt PSV eigenlijk op precies dezelfde plek als een paar minuten terug twee keer. Een vrije trap. Hoewel de afstand nu ietsje verder is, toen was het 16, 17 meter. Nu is het een meter of, nou, het is een meter of uh, 20, zoiets zal het zijn. Recht voor het doel van David Meul. Een muur van Willem II op de rand van het strafschopgebied. Met een man of 1, 2, 3, 4, nou het zijn er misschien wel 6. Ook Strootman van PSV staat in die muur wat aan de zijkant. Nou, daar wordt hij niet zo vriendelijk ontvangen. Wordt wat uh, in de billen geknepen lijkt het wel. En wat weggeduwd. Uh, daar Toyfone achter de bal. toifonen. Bal halve meter over de lat heen. Mul ziet dat het goed is. Dat ziet het publiek van Willem II ook. En zo op de klok al 67 minuten. En PSV is bezig zich toch te blameren in Tilburg. Want het staat 1-1 tegen de hekken sluiten met die blessure gevallen. Springsteam met de Badlands. Het is spannend in Tilburg. daar niet mee. Ja, minder dan 20 minuten. 1-1, Willem 2 PSV. En wie had dat gedacht? Vrije trap van Bommel. Willem 2 moet met alle hens aan dek achterin zien te voorkomen dat PSV kan doorkomen nu. Met de ingevallen Depay geeft rustig met links voor. Als hij de bal eigenlijk in zijn rechtervoet heeft liggen op de achterlijn. Dat doet hij technisch uitstekend. Het moment van die vrije trap. Cornelissen met een onbewuste mispeer. Strootman raakt geblesseerd. Het was niet de bedoeling van Cornelissen zijn tegenstander te raken. Maar wel terecht dat er geel gegeven werd. Nu Jan op avontuur gestuurd. En in tweede instantie dan al vlok op vlag voor buitenspel. Waar ik in eerste instantie al dacht dat de vlag omhoog zou gaan. Ja, liet Nijhuis nog even doorspelen. Maar uiteindelijk dus toch gefloten... Het is op het moment van spelen inderdaad buitenspel. En dat is dus terecht gezien. Maar een vrije trap nu voor Willem II. Heeft dat dan te maken met een overtreding van Marcello? In duel Joachim, dan denk ik. En op dat moment van spelen blijkbaar geraakt. Ik kijk even hier naar rechts naar de persje van Willem II. Die kijkt mij ook aan van wat gebeurt hier nou. Ik snap het ook niet. De trap is genomen. En ja, waarom ook niet? Zegt bijna door Heusje over Waterman heen. Van hele grote afstand. Want de bal lag maar een meter of 15-20 over de middenlijn. Nou, het loopt met een sisser af voor PSV. Dat nu met de Pijn en Lens zelf op avontuur is. En Lens die maar weer eens een onverklaarbare huurpeil. Ja, wat is het nou? Afvuurt richting de cornervlag. Er zelfs nog huizenhoog overheen. Nou ja, de bal kwam ineens uit de lucht. Dan kan dat misschien een keertje gebeuren. Maar zie het gezicht in de dugout van PSV. Waar Ernst Faber op zijn tanden staat te knarsen. Een dik advocaat. Ja, eigenlijk bewegingsloos, uitdrukkingsloos voor zich uit staat te staren. En je kunt je het ook niet gezien, zijn optredens van de laatste weken maanden aan komt trekken. Dat hij spijt als haar op zijn hoofd heeft. Want heeft hij heeft die weer in laten planten. Dat hij ooit naar Eindhoven is teruggekeerd. Hij maakt geen gelukkige indruk. 17 minuten voor tijd. 1-1 in Tilburg. En Willem II zit er in een fase dat het beter voetbal dan PSV. De Rijk moet nu koppen als Joachim een meter of 20 voor het doel van PSV opduikt. Na een paas vanaf de linkerkant. De bal gaat de hoogte van de middenlijn over de zijlijn. En dan mag PSV vermoedelijk gaan gooien. Er is een blessuregeval op het middenveld. Er is een kopduel tussen Toyfone en Simon van Zeelst. En dan raakt van Zeelst geblesseerd. Gaat Nijhuis kijken. Legt hij de wedstrijd ook even stil. De debutant, 19 jaar, aan de kant van Willem II. Zomaar je eerste minuut te maken. Hij zat wel al eerder op de bank tegen PSV. Dat is toch ook wat. En lijkt wel weer te gaan met Van Seelst. Hij is opgestaan, moet wel even mee van Nijhuis met de assistent naar de zijlijn Krijgt een waterfles, maar zowel Toivonen als Van Seelst heeft niks aan dat duel overgehouden. Ik had niet in de intentie dat daar ook iets gemeens of iets geks gebeurde. Nog maar 16 minuten voor PSV. Natuurlijk kan het nog altijd een tellen in deze fase, want zo heet dat dan eenvoudigweg. Alleen de punten. Maar dan zal je voor drie stuks in totaal er nog wel een doelpunt in moeten zien te prikken. En de waarheid is nog altijd zo dat PSV niet veel creëert. Even zo'n fase geweest met die vrije trappen en zo. Dat er druk was, maar uitgespeelde mogelijkheden heeft PSV weer, net als in de eerste helft, nauwelijks gekregen. PSV kreeg de bal, Waterman heeft hem meegegeven aan Marcelo. Die wordt voorlopig niet aangepakt, steekt dan de middellijn over, komt recht op de helft van Willem II. Waar Joachim opduikt, zwakke bal gespeeld door... Uh... Jetro Willems bijna, Willem 2 dat er tussen zit bij de middenstip. Uiteindelijk niet Brands en dus Hutchinson. Uitermate zwakke aanname Hutchinson, daar zit Brands tussen, dan toch Toivonen en dan Lens aan de zijkant, aan de rechterkant. Geeft mee aan Hutchinson, eerst strafschopgebied op de achterlijn aan tegen Peters, hoekschop voor PSV. Zo is het, nummer 5 voor de ploeg uit Eindhoven vanavond. En een nieuwe man die deze trap zometeen gaat nemen, want vanaf die kant zagen we een aantal keren Strootman. Nu is het De Pai. en worden nog wel eens wat mannetjesmanieren verweten zo her en der bij PSV. Deze bal is behoorlijk. Er wordt ook gekopt in vrijstaande positie. Eerst door Marcelo, dan nog eens door uh, De Rijk, denk ik. En dan wil er nog uh, iemand schieten. Dat lukt niet. Poging geblokt. Van Bommel probeert er met gevoel vanaf de linkerkant het strafsomgebied weer in te krijgen. Iedereen is de bal kwijt. Er wordt geduwd en getrokken en gedaan. Maar met pijn en moeite gaat de bal het strafsomgebied uit. De Pai nog wel aan de rechterkant. Van Bommel... Hij heeft dat goed gezien. Bal laag verrassend ingezet. Waar je eigenlijk een hoge voorzet verwacht vanaf de punt van strafschopgebied Net te binnen. Maar Peters doorziet dat. En de bal over de zijlijn. Dan de actie van Depay. Valt sterk in. Bal laag voorgegeven. Toivonen. Boem raak. Ja, ja, ja. PSV vanavond voor de tweede keer aan de leiding. Snelle actie. Memphis Depay. ...is belangrijk. Ik zei al, valt sterk in. Dan duikt Toyvonen recht voor het doel van Meulop. De afstand zal een meter of 7, 8 tot het doel zijn. En snoeihard binnengekogeld door Toyvonen. En zo staat PSV op 2-1. 14 minuten ruim voor tijd in Tilburg. En dat is een klap voor de tweede keer vanavond uh, voor... Uh, Willem 2. Eerst is het Cornelissen. Missie Jan ook gezien op de achterlijn. Een goede actie, sterke actie van De En natuurlijk ook toyfonen, uitermate belangrijk. Snijders valt nu in voor Heuscher bij Willem 2. Dat uh, vermoedelijk vanavond niks gaat overhouden. Of, of kan het elftal van Streppel voor de tweede keer uit eigenlijk geslagen positie zien terug te komen. Nog daarvoor 13,5 minuten voetballen. Charles Bradley, strictly reserved for you. Zoals zo vaak dit seizoen mocht Tilburg heel even denken aan een verrassing. Dacht maar niet mee. Ja, het zit wat dat betreft ook niet mee. Het is ook een elftal wat heel veel pech heeft hoor. We zitten in de laatste 10 minuten. 2-1 voor PSV. Hutchinson krijgt een tikje van ingevallen Snijders. De van de middenlijn aan de rechterkant van het veld mag VSV nu gaan, gaan trappen. De advocaat staat al heel lang eigenlijk in de dugout. Kan toch niet blijven zitten denk ik. Geeft nu ook wat aanwijzingen. In de richting volgens mij van Toyfone. Nou die hoort ze niet en gaat vrolijk verder met zijn wandeling ergens op het middenveld. Balbezit is voor Marcelo bij uh, de middencirkel in de buurt. Joachim gaat uh, wat jagen. Je zou zeggen uh, bij het afval van Streppel veel ballen op de snelle missie. Jan duels opzoeken met de verdedigers van PSV die niet feilloos zijn dit seizoen. En dan zit er misschien wel een keer een overtreding in een strafschop. Ja een keer een voorzet dat heeft... Uh, tot succes geleid tot de 1-1 van de verdediger van Jordans Peters. Dan voorlopig is de bal aan de rechterkant van het veld. Een meter of tien uit de hoekvlag van Daan. Een vrije trap voor Lens. Snel genomen richting De Pij. Een hele goede wissel van Advocaat. Want hij forceerde de opening richting de 2-1. Achterin de 3-1 de beslissing. Ja, want de bal in het strafschopgebied verlengt En dan gaat hij erin. En dan zou dat de goal volgens mij moeten zijn... Van de Rijk die hem kan inkoppen bij de verre paal. 3-1 voor PSV in de 82e minuut. Lens neemt die bal, dan is het de Pai. Draait wat om de as, maakt wat bewegingen. Legt de bal terug richting Hutchinson aan de rechterkant. En dan vrij verlengd door Stootman met de hak. En dan binnengekopt vervolgens door PSV-verdediger Timothy de Rijk. Het gat is geslagen en PSV leidt vanavond dus geen puntenverlies op bezoek bij Willem 2 in Tilburg. Want dat de ploeg van Streppel Willem 2 er nog in de resterende acht minuten twee gaat maken tegen PSV. Nou, daar geloofde geen mens meer in, lijkt me zo. 3-1 voor PSV, dus toch een zwaar bevochten overwinning. Want PSV was niet goed. 3-1, zoals gezegd. Lex Wolle RKC eindigde hier vanavond in 1-1. Dat was ook de ruststand. Frank Snoeks praat na met Gira Mos van RKC. Vlak voor tijd een bal van de lijn halen als verdediger, dat, dat is een moment van geluk. Ja, ik voel hem ook blij. Ik uh, reageer attent op uh, de kopbal van Benson geloof ik. Zoet uh, keert hem net en ik was, uh, ik was er eerder bij als afditch, dus Als je dan als verdediger zo'n bal van de lijn haalt, hè, dat is het bijna hetzelfde gevoel uh, als dat zo vlak voor tijd gebeurt als een doelpunt maken? Nee. Ik, uh, ik had nog een kans op, uh, op een goal. Die mis ik jammer genoeg. Uh... En daar zit ik meer mee dan dat ik blij ben met uh, dat ik uh, die bal weghaal. Tuurlijk ben ik blij met, met gelijkspel. Uh, maar ik had ook de winnende op mijn voet. Vind je dat echt? Want het was nog niet zo'n makkelijke kans als het voor velen misschien leek. Nou, ik denk dat ik uh, iets te laat start. Ik moet het terugzien, maar ik denk als ik uh, iets eerder start, dat ik uh, ja, mijn lichaam meer over de bal kan uh, doen en, en de bal erin kan uh, knallen. Het was drie meter voor het doel, en dat is waar. Daarom, het was lastiger om hem over te krijgen, denk ik. Maar al met al moeten we gelukkig zijn met het punt. En uh, ik geloof dat Roda heeft verloren. Of... Ja. ja. Dus uh, ja, loop je ook weer uh, één punt weg van Roda. Dus uh, goede zaken, denk ik. Het was natuurlijk ook zo, uh, als je zelf niet kunt bijten... moet je zorgen dat je niet gebeten wordt. <laughs> ja, klopt. Ik, uh, wat ik zeg, we zijn uh, blij met dit gelijkspel. Dus jullie hebben de winter in de rug nu? Ik hoop het, volgende week fijner. Dus uh, kijken of we een uh, titelkandidaat uh, eruit kunnen knikkeren. Ja, ik kijk eigenlijk even naar vorige week. Je, toen drie punten, nu één punt. Dan gaat het wel weer de goede kant op. klopt, maar ik kijk liever niet naar het verleden, ik kijk liever naar de toekomst. Kier Amos van RKC en vervolgens ging Frank Snoeks naar Art Langer, de trainer van PEC. Jullie voeren de druk heel erg op. Vlak voor tijd breng je Benson in en die maakt nog bijna de winnende goal bijna gouden wissel. Ja, maar ja, in een teamspot ben je altijd met een man maximaal 14 in het veld staan. Het is goed ingevallen, maar jammer dat hij hem net niet maakte. Er zijn, als je gelijk speelt is er altijd één die, die blijer is met het punt dan de ander. Ik denk dat RKC nu het meest blij is, denk je ook niet? Ja, dat denk ik wel. Maar andersom uh, moet je ook kijken naar zo'n wedstrijd en wat de tactieken zijn. Nou, de tactiek van RC was helder en duidelijk. Achteroverleunen en proberen snel eruit te komen met counters. En dat is dan voor een ploeg als ons wel heel moeilijk om daar nog goed mee om te gaan. Dat je niet in het mes loopt. En uh, ik vind dat we dat goed hebben gedaan. In de tweede helft hebben we natuurlijk uh, de kans gehad om het, uh, om het naar ons toe te trekken. Maar ik ben het eerste kwartier niet vergeten waarin we zomaar op een grotere achterstand hadden kunnen staan. Ja, maar na de gelijkmaker hebben jullie dat goed opgepakt en zijn jullie heel erg gegroeid in de wedstrijd. Nou ja, ik ben ook echt tevreden met ons spel en met name de, de, de tactische discipline die we hebben gehad. Een uh, beetje trainstaal is dat hè. Van, uh, ja, we hebben het goed, we hebben goed gestaan, we hebben het achterin dichtgehouden zonder dat we heel erg achterover zijn geleunen. We hebben toch geprobeerd druk te houden. En de druk werd erg groot op de goal van RKC en ja, met, met wat geluk win je zo'n wedstrijd nog. Maar uh, op zich kan ik gezien ons spel leven met deze uitslag. Maar jullie namen veel meer risico, zeker in de slotfase, dan de tegenstander... om toch die drie punten nog te pakken. Ja, maar dat is vervelend van dit spelletje. Een defensief spelen Lands meestal meer dan aanvallend spelen. Vind je dat? Nou, dat bewijst zich al een aantal jaren. Ik neem toch aan dat je blij bent met de manier waarop jullie de aanval hebben gezocht tot het bitter eind. Ja, maar dat is dan ook uh, hetgene waar we ook voor staan. We willen ook aanvallen en we willen ook naar voren toe. En uh, ja, soms wordt dat beloond en, uh, en soms niet. In dit geval eigenlijk geen van beiden. Maar ja goed, kijk als je, als je voor bal bezit of voor het aantal mogelijkheden uh, punten zou krijgen. Ja, dan hebben uh, we die wedstrijd natuurlijk dik gewonnen.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 En dat zei Art Langeler. Hij is de trainer van Pek Zwolle. Speelde met 1-1 gelijk tegen RKC. We gaan terug naar Tilburg. Graag nog niet mee. Ja, stand stond hier ook tot de 76e minuut toch op het bord. Maar inmiddels de 86e minuut, die loopt de 87e zelfs inmiddels al. En het is 3-1 voor PSV. De wedstrijd ligt even stil. Matafs in duel met uh, Peters. En dan uh, ja, valt uh, Matafs misschien wel over Peters uh, heen. Misschien is dat het dan, een meter of vijf buiten het strafsoepgebied van Willem II. Nou, De wedstrijd even onderbroken, dus een wissel aan de kant van PSV. Maar Jurgen Lokadia nog wat minuten mag gaan maken. Niet heel veel, maar toch even kijken wie er dan vanaf zal gaan. Het zou Lens kunnen zijn, het zou Matafs kunnen zijn. Het wordt aan de kant van PSV. Tim Matafs, geen indruk gemaakt, niet gezien, wel meegedaan. Dat is al heel wat. En hij uh, maakt dus plaats ook bij Willem 2 gewisseld de nieuwe man hij het Soufian Akouili en vanaf uh, het veld verdwijnt Simon van Zeels de middenvelder die debuteerde en een uh, pluim voor hem want hij heeft gebikkeld gestreden. En een goede wedstrijd gespeeld bij Willem II. Dat dus wel gaat verliezen. En dat nog dik 2,5 minuten op de klok ziet staan. Als iedereen op het veld inmiddels weer staat. Oh, er komt nog een wissel aan. Het is ook Kevin Strootman die alvast eerder mag gaan douchen. En dan is het even de vraag wie erbij gaat komen. Zo te zien is dat Julian Mark middenvelder voor een middenvelder bij PSV. Even het handje van uh, Hutchinson voor uh, Strootman. Die er nogal lang over doet om het veld te verlaten. Hij kreeg ook nog de kans om PSV op uh, 4-1 te zetten. Veegde de bal naast toen hij een vrijstaande positie op een meter of vijf voor de goal opdook. En nou, als dit allemaal is afgehandeld, deze administratieve handelingen. Dan resten er nog maar twee minuten. Het zal allemaal wel bij de wedstrijd worden opgeteld zometeen door Nijhuis. Daar staat nog altijd 3-1. En Willem 2 probeert er nog eens vanaf te komen met Kevin Brands. Draait wel de verkeerde kant op. Joachim helemaal terug achterin. Dan Van Bommel als Willem 2 naar voren toe wil. Hutchinson dan zoekt het duel op met Snijders. Maar gaat veilig terug naar Timothy de Rijk. Inmiddels in de 89 e minuut. PSV volgende week dus thuis tegen Ajax. Een topper. Ik vaak zeggen, die zijn niet beslissend voor de titel. Punten je tegen kleine tegenstanders, bijvoorbeeld zoals deze vanavond. Maar die topper van volgende week zou wel eens heel beslissend kunnen lijken te zijn aan het einde van het seizoen. Want de ontknoping komt nu wel heel dichtbij. Waterman met goud in de buurt. Waterman trapt de bal naar voren toe op het hoofd van Snijders. Met een of tien voor de middenlijn op de helft van Willem 2. Hutchinson meldt zich aan om te gaan gooien en mag dat ook gaan doen. De slotminuut is aanstaande. PSV gaat winnen in Tilburg. Het moest van ver komen, maar het kwam uiteindelijk toch. En dat is voor de ploeg van advocaat, zeker in de fase waarin de ploeg zit, het belangrijkste. Voor het eerst dit jaar, 2013, won Twente thuis. Het werd 2-0 tegen Roda. Philip Koker praat na met de trainer, althans de man die bij Twente op de bank de touwtjes echt in handen heeft, Alfred Schreuder. Alfred, maakt die zin eens af. Dit was de beste wedstrijd van Twente sinds. Nou, ik denk sinds de windstop. Als we eerlijk zijn, denk ik, dat we uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. Misschien nog wel langer geleden, maar als ik zo weer terug, dan denk ik, vanaf de windstop is zeker onze beste wedstrijd. Jullie hadden vanaf de eerste minuut een speloverwicht. Het duurde wel lang voordat er kansen werden gecreëerd. Ja. Nee, dat klopt. En uiteindelijk kregen we wel een paar halve kansen en ook één grote kans met Nasser uit hun uh, vrije trap. En uh, we zagen wel steeds meer de ruimte ontstaan in de in rug van het centrum. En daar moesten we nog meer gebruik van maken. En uiteindelijk komt daar ook die goal uit. Die goal vlak voor rust... Met die mooie paas van Ver, het afmaken van Castanjos. Het was ook een bevrijding voor Castanjos. Hij had daarvoor twee grote kansen gemist. En je zag dat er echt wat van hem afviel. Nee, dat is ook zo. Hij heeft ontzettend hard weer gewerkt. En die goal, geweldige, goal van, geweldige paas van Leroy. En hij neemt hem geweldig met zijn buitenkant aan. En, en blijft rustig. En uiteindelijk kreeg hij daarvoor misschien nog wel een iets makkelijkere kans. En die, die, die miste hij dan. En ik denk dat hij dat zeker als een bevrijding ook heeft gevoeld. Want was het voor jou nog moeilijk om voor hem te kiezen of voor Boelikin? Nee, nee, was niet moeilijk. Waarom? Nou ja, omdat ik vond dat nu luxe, luxe kansen hoort te krijgen. En uh, ja, zo werkt dat in het voetbal. En al die matige wedstrijden van de afgelopen weken... iets dat nu uh, helemaal naar de achtergrond verdreven ineens? Ja, nou ja, goed... Kijk, het, wat jij zegt, alle matige wedstrijden, daar ben ik het niet mee eens. Maar goed, het resultaat was niet goed. Maar uh, de, tegen NAC hebben we het helemaal niet slecht gedaan. Met name de tweede helft niet. Alleen, we, we vergeten onszelf te belonen. Maar ik ben het er wel mee eens dat het vandaag een stuk beter was. Je mag nu vrolijk gaan kijken. Het was een goede wedstrijd. Ja, nee, nee, natuurlijk wel blij. Maar goed, uh, uh, we zijn er nog lang niet. Dus dan kunnen we kunnen wel tevreden zijn, maar we zijn er nog lang niet. Alfred Schreuder, de technische man bij FC Twente. Dat met 2-0 van Roda won de eerste overwinning in het jaar 2013. PSV wint weer eens een uitwedstrijd. niet meer. Tweede keer pas in 2013. Het begon allemaal mooi met 5-1 op bezoek bij Heracles in Almelo. Maar toen duurde het lang inmiddels dus hier. 3-1. Missy Jan nog een keer voor. Willem 2. Misschien nog om de 3-2 op te zetten. Voorlopig lijkt het daar niet op. Want de bal komt terecht in de voeten van Akuwili. die treuzelt wat. Dan Missijan opnieuw. Akuwili halverwege de PSV-helft. Aan de rechterkant van het veld. Nog altijd. Missy Jan. Nou, is er nu langs bij de pay. Voorzet komt er ook. Guit gaat de lucht in. Snijders is daar nog. Maar ook Hielje mark en die kan uitverdedigen. Kevin Brands nog. Nou, ik denk dat Marcel Brands hem in deze fase misschien nog wel de goal gunt. Joachim de lucht in als uh, Waterman mis zit. En zo is de 3-2 toch nog betrekkelijk dichtbij. Als we inmiddels in de tweede minuut van de extra tijd zitten. Drie minuten in totaal, of had ik dat al gezegd? Gaat dus nog heel even verder. Waterman mag zich dit tot aanrekenen. Want stel dat dit misgaat, dan komt er nog een hele dwaze, idiote minuut natuurlijk aan. Nu blijft 10 minuten achterwege. En uh, staat PSV nog altijd op 3-1 in de week. Dat duidelijk werd dat er een aantal gedragstherapeuten langs het veld uh, staat. En uh, door de gebouwen van de hertgang uh, dwalen. Om toch uh, het gedrag van uh, een aantal ontspoorde types eens uh, dus wat nader onder de loep te nemen. Nou kijk aan, gedragstherapeuten binnen, punten binnen. Dat is nog eens wat. Mark in de as van het veld, van Bommel. Ik moet zeggen dat PSV ook niet heel erg meer aandringt. Nu met uh, Depay, linkerkant naar buiten toe. Naar Locadia. Die uh, maakte de aanvallende actie niet. Want de bal gaat terug tot bij de middenlijn. En Nijhuis loopt inmiddels al met het uh, fluitje rond. 15 tellen nog uh, te gaan. En nog maar één keer opzommen dan. Het ging niet eenvoudig duurde tot de 76 e minuut. Toen viel De Pai in, forceerde die de 2-1 voor PSV. Waarom Willems de bal niet gewoon netjes aan de scheidsrechter geeft. Maar omhoog het stadion uitschiet. Dat is mij een raadsel. Misschien moet daar de gedragstherapeut nog even naar kijken. Maar feit is dat het wel 3-1 is. Ja, dat is toch geen normaal gedrag. Als je fluit, dan heb je als junior geleerd. Geef die bal netjes aan de scheidsrechter. Laat hem dus noods liggen. Maar trap hem niet ergens de tribunes in. Toch echt huizenhoog. Dat is raar gedrag. Ja. Voor een therapeut. Ja, ja, Goedenavond okay. vanuit Tilburg. Ja, dankjewel. <laughs> Willem II PSV eindigde dus in 1-3 daarvoor. Twente Roda 2-0, Pek Zwolle, RKC 1-1. En Vitesse NAC 3-0. Buitenlands voetbal langs de lijn. Toi in Frankfurt. Des Meisters würdig mit der Hacke, Bastian Schweinsteiger, das ist sie, das ist die 23. Deutsche Meisterschaft. Sie sind überglücklich und sicherlich mächtig stolz, der früheste Deutsche Meister aller Zeiten. Herzlichen Glückwunsch, FC Bayern München. U hoort het, Bayern München is in Duitsland zes wedstrijden... voor het einde van de competitie Landskampioen. Contact met onze correspondent in Duitsland, Tim de Wit. Tim, uh, nou ja, recordmeister was Bayern natuurlijk al in Duitsland... maar er zijn nogal een paar uh, records bijgekomen natuurlijk. Ja, dat klopt. Jij. Je hoort het net al in het commentaar uh, zeggen, wat de commentator zei. De vroegste kampioen uit de historie in de Bundesliga. Uh, de eerste FC Keulen werd in 1964 al een keer op 18 april kampioen. Nou, het is nu 6 april en nog 6 wedstrijden te spelen. Nee, dat was toch nooit iemand gelukt uh, in Duitsland. Het tweede record wat Bayern uh, verbrak was dat ze vanmiddag voor de elfde keer op rij alweer wonnen. Uh, ook dat is een record. Sinds de winterstop hebben ze geen punt meer weggegeven. Echt vrij onvoorstelbaar eigenlijk. En het derde record wat eraan ging is dat uh, de trainer, Joep Heijkes, die is 67, bijna 8, de oudste trainer is die ooit in Duitsland kampioen is geworden. Ja, het geeft me aan dat er eigenlijk geen maat stond op Bayern in dit seizoen. Het is geen moment spannend geweest in de Bundesliga. Want in München bleven ze maar winnen. En de concurrentie die bleef maar punten verspelen. Na ja, nou die 9-2 van vorige week tegen HSV eh, valt 1-0 tegen Eindhoven-Frankfurt. Toch een beetje tegen. Hoe was die wedstrijd? Ja, was ook niet hoogstaand. Uh, Bayern speelde duidelijk niet op 100%. Uh, ze zijn heel erg bezig met die kwartfinale uh, return. Komende woensdag tegen Juventus in de Champions League. Ja, dat zag je ook echt wel aan de wedstrijd. Het hoogtepunt was het doelpunt van Schweinsteiger. Dat was een heel mooi doelpunt. Die scoorde hij met de hak achter zijn stambeen. Maar ja, na die 1-0 was er niet zo heel veel meer te beleven. Bayern miste nog wel een penalty. Uh, Frankfurt had... Overigens toch nog wel een paar kansen om gelijk te maken. En stel dat het gelijk was geworden, dan had het kampioenschap nog een week uitgesteld moeten worden. Maar ja, die gingen er niet in. Dus uh, ja, Bayern kon een heel uh, sumier feestje vieren, want dat deden ze. Ja, ja, maar ik neem aan dat niemand meer uh, interesse had in Borussia Dortmund tegen Augsburg. als Borussia nog punten had verspeeld. Nou ja, aan de ene kant natuurlijk wel. Borussia Dortmund moest voor zichzelf winnen. Maar dat was eigenlijk meer een beetje plichtmatig. Je, je, je zag aan Dortmund dat ze ook al de handdoek in de ring hadden gegooid. Die speelden vanmiddag met een enorm B-elftal. Zeven aanpassingen beliefst liefst vergeleken met het elftal... wat afgelopen week in de Champions League speelde tegen Malaga. Ja, ook Dortmund is natuurlijk alleen maar met de Champions League bezig. Die zagen natuurlijk al weken dat, dat ze geen kampioen meer konden worden. En dit is hun enige kans nog op iets moois dit seizoen. En ja, 0-0 afgelopen week tegen Malaga. En komen het dinsdag Spelen ze thuis en ja, daar is in Dortmund natuurlijk alles op gericht. En uh, ja, goed, die titel laten ze gewoon maar aan München. Ja, terug naar uh, Bayern. De trainer Joep Heinkens reageerde tijdens de persconferentie vrij koeltjes op het veroveren van de titel. Ik zeg dat deshalb, ik ben ja nu enige malen schon Deutscher Meister als speler en als trainer geworden. En het was nog niet zo koud wie heute. Ja, ik ben al heel wat keren kampioen geworden, maar zo koud als vandaag was het nog nooit. Ja, dan moet je me niet zo vroeg kampioen worden. Hè? Nee, dat is waar. Nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen wat wel een beetje treurig was... was hoe dat dan gevierd werd. Er werd wel wat gehost en gesprongen voor het vak van de Bayern-supporters... die waren meegereisd. Maar er werd geen schaal uitgereikt Er was niet eens de mooie traditionele Duitse bierdouche... Hè, waarbij... De trainer die enorme glazen laars met bier over zijn kop krijgt. Uh, een uur na de wedstrijd, moet je je voorstellen, word je kampioen. Een uur na de wedstrijd staat iedereen alweer in het vliegtuig terug naar München. En ik denk dat de spelers nu allemaal op bed zullen liggen. Ja, je merkt, in München is alles gericht op het winnen van die Champions League. Vorig jaar ging het zo dramatisch mis die finale in het eigen stadion tegen Chelsea. Ja, en nu moet en zal die Champions League gewonnen worden in München. Daar is echt alle hoop op gevestigd. En ja, dat ze dan kampioen worden, dat is natuurlijk mooi. Maar feestvieren, dat laten ze nog even voor wat het is. Dat gaan ze doen na de laatste thuiswedstrijd tegen Augsburg op 11 mei. En ja, tot die tijd dus eerst maar eens even de Champions League finale proberen te halen. En ook nog de bekerfinale, want Bayern doet nog op alle fronten mee. spelen volgende week ook nog gewoon de halve finale in de beker. Dus het ja. kan wel eens een heel mooi seizoen worden voor ja. Bayern. Ja. Nog even, hoe was het met Robben vandaag? Ja, hij stond in ieder geval in de basis. Uh, maar speelde niet geweldig. Dat deden de meesten bij Bayern niet. Uh, nou ja, dat is voor hem in ieder geval prettig. En waarschijnlijk gaat hij voorlopig gewoon in de basis blijven. Uh, want uh, Tony Kroos raakte tegen Juventus geblesseerd. Hij kwam er toen voor hem in. En het ziet er naar uit dat hij de rest van het seizoen niet meer kan spelen. Dus ja, uh, Robber zal voorlopig bij Bayern wel gaan spelen. Maar ik moet zeggen, als je de media hier leest over zijn toekomst bij Bayern, wordt al druk gespeculeerd. Het... Ja, de media gaan er een beetje vanuit dat hij weggaat na dit seizoen. Uh, ja, Robben maakt zich nog steeds niet altijd even geliefd uh, in München. Vorige week zei hij toch een beetje onhandig in een interview... na die 9-2 tegen HSV, waar je het net al over had... Ja, dat als hij trainer was geweest, dan had hij zichzelf elke week opgesteld. <lacht> nou, dat wordt hij dan toch weer als een soort arrogant uitgelegd natuurlijk. Hoe kan en, dat nou? Ja, <lacht> Onbegrijpelijk. <laughs> nee, en, maar daarnaast is het ook natuurlijk, uh, uh, komt Guardiola hier naartoe. En ja, de geruchten zijn toch ook wel dat Guardiola het niet zo gecharmeerd zou zijn van Robben. Dat hij hem toch wat te egoïstisch vindt uh, voor het speltype wat hij wil gaan spelen met Bayern. Dus het zou goed kunnen dat, dat Robben al een beetje om zich heen aan het kijken is. Maar goed, ja, voorlopig zit hij er natuurlijk nog. Heeft hij de kans om er een heel mooi uh, seizoen van te maken. En ja, stel dat hij de winnende maakt in de Champions League finale, dan kan het natuurlijk allemaal weer anders zijn volgens ja. mij. Worden er trouwens al clubs genoemd? Nee, er worden nog geen clubs genoemd. Dat is op zich wel opvallend. Nou ja, goed, uh, hij heeft natuurlijk in Engeland gespeeld. Hij heeft al in uh, Spanje gespeeld. Maar nee, ik ben benieuwd als hij weggaat. En aan de andere kant, als je het mij vraagt... ik bedoel, uh, hij is zo vaak geblesseerd geweest bij Bayern... dat hij toch ook wel een beetje je loyaal zou kunnen zijn naar zo'n club... Hè, die jarenlang zijn salaris heeft doorbetaald. Ik bedoel, uh, ja, is het dan niet ook wat netter om nog even te blijven? Hij heeft nog twee jaar contract. Uh. Maar nee, ik heb nog geen uh, concrete clubs genoemd... waar hij eventueel heen zou kunnen. Oké, okay, bedankt Tim. Tim de Wit was dat vanuit Duitsland. Aan kop gaat Bayern München dus 75 punten na 28 wedstrijden. Dortmund heeft er 55, Leverkusen 49 en Schalke 45. En Schalke is daarmee vierde. Allemaal zes wedstrijden voor het einde 28 duels gespeeld. Dan de Engelse Premier League. Daar kwam Sonsi City in de uitwedstrijd te hebben bij Norris. Niet verder dan 2-2. De Guzman has, had net als Tindalli en uh, keeper Vorm een basisplaats. Kemi Augustin zat de hele wedstrijd op de bank. Aston Villa boekte een belangrijke de strijd tegen degradatie... Villa won, de uitwedstrijd bij Stoke met 3-1. De overige uitslagen, Reading, Southampton 0-2. West Brom tegen Arsenal 1-2. United gaat een kop met 77 uit 30, gevolgd door City. Allebei uit Manchester, dus 62 uit 30. 15 punten verschil. Ook daar lekker spannend daarin in Engeland. Nee, dan Nederland. Tottenham de Hotspur is derde in Engeland, 57 uit 31. Het zijn er 20 minder in de wedstrijd meer gespeeld dan uh, United. En Arsenal is vierde, 56 uit 31. Dan de Spaanse uh, Primera División. Real Madrid, Levante 5-1, tweemaal Eusil en twee, eenmaal uh, Ronaldo. Real Sociedad tegen Malaga werd 4-2 en Deportivo La Coruña versloeg Real Zaragoza 3-2. Om uur is begonnen Barcelona, Real Mallorca. Het is inmiddels al 4-0. Aan kop gaat Barcelona, 75 uit 29. Nou, Dat worden dus 78 uit 30. En Real heeft er 65 uit 30. Een verschil van 13 punten. Ook daar lekker spannend in Spanje dus. Atletico Madrid, 61 uit 29, is derde. Real Sociedad, 51 uit 30, vierde. En Malaga, 47 uit 30, vijfde. Dan twee wedstrijden in Italië. Juventus Pescara, 2-1. En bij Bologna-Torino is het 1-1... was het om kwart voor negen begonnen. Inmiddels is het 2-2, hoor ik hier. En het is ook afgelopen. Juventus gaat daar een kop, 71 uh, uit 31 gevolgd door Napoli, 59 uit 30, 30. En dan AC Milan met 57 uit 30. Dan Turkije, daar heeft Didier Drogbas... een club Calatasaray aan een 3-1-zege... op Mersin Itman-Jurudu geholpen. Drogba scoorde twee maal. Snijder Sneijder werd in de rust gewisseld voor Amrabat. Calatasaray is koploper heeft een voorsprong van 7 punten... op de nummer 2. feyenoord Dan de players om de landstitel in de Belgische eerste klasse. Standaard tegen Anderleg 0-0. Gisteren verloor Lokeren kansloos van Clubbrugge, 1-4. Morgen is er nog Racing Genk tegen Zulte Waregem. De punten zijn allemaal meegenomen uit de normale competitie... dus Anderlecht heeft nu twee wedstrijden gespeeld en 35 punten. Zulte Waardegem heeft er één gespeeld en 33 punten. Nou, ik ga u niet vermoeien, want daar snapt toch helemaal niemand meer iets van. En dan gaan wij verder door met oh, oh, oh, oh. Wat een goal. de eredivisie. Is de goal. Alle wedstrijden van vanavond We beginnen met Willem 2 Psv 1-3 na 0-1 ruststand. vlak voor rust maakte van Bommel die ene. Jordans Peters maakte gelijk. Toyevenen maakte 1-2 en de Rijk 1-3. Dan Vitesse tegen NAC. 3-0 werd het na een 1-0 ruststand. Bonny was de eerste, Ibarra de tweede en Bonny weer de derde. Het was alweer de achtste wedstrijd op een rij waarin Bonny scoorde. De recordhouder is nu nog Pierre van Hooydonk, die in de vorige eeuw namens NAC elf duels op een rij scoorde. Bonny heeft dus nog wat te gaan. Ik weet niet of ik dat kan I want to score uh, every, every game and take two points. Ja, hij bezorgde Vitesse zelfs drie punten. Keeper Jelle ten Rauwelaar moest concluderen dat Nak weinig kans maakte tegen Vitesse. Maar het grote verschil was natuurlijk Bonnie. Die man is in Nederland is dat buitencategorie. En, en, en nogmaals, die maakt van een halve kans maakt, die gewoon, maakt, maakt die gewoon een goal. En uh, ja, dat heb je vandaag kunnen zien. Vitesse hebt uh, plus 20 miljoen. En NAC hebt uh, min 10 miljoen. En, uh, en, en dat is het grote verschil. En de trainer van Vitesse, Fred Rutte, is natuurlijk trots op zijn ploeg.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 Alfred Schreuder werd op de bank voor het eerst vergezeld door Michel Jansen. Hij is de interimtrainer, omdat hij over de vereiste papieren beschikt. Die Schreuder niet heeft. Hij wordt een stroomman genoemd en daar verzet Jansen zich niet tegen. Nee, ik, ik heb ook niet de behoefte om me daar tegen te verzetten. Ik kan dan, uh, dat is iets wat, ja, zo wordt het genoemd.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 Ja, dat kan niet. In deze fase moet dat toch anders. Pexwolle RKC werd 1-1. Dat was ook de ruststand. Uh, Jozefson scoorde voor RKC en Mokhtar maakte gelijk voor Pek Zwolle. De trainer van Zwolle, Art Langer, kon leven met het gelijke spel. Als je een wedstrijd niet kunt winnen, dan moet je zorgen dat je hem niet verliest.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 Morgenmiddag om half één is er Utrecht tegen ADO Den Haag. Om half drie Groningen tegen Heerenveen en NEC tegen AZ. En om half vijf Ajax tegen Heracles. Ajax gaat de kop, heeft er 60 uit 28. Er zijn nog twee andere ploegen die 60 punten hebben. PSV en Vitesse, maar die hebben al 29 wedstrijden gespeeld. Feyenoord is vierde met 59 uit 29. En dan volgt Twente, maar dat is zo'n beetje kansloos. Want Twente heeft 51 uit 29. Dat zijn er negen minder dan Ajax en Twente heeft nog een wedstrijd minder gespeeld. Dan onderin, 13e en 14e, RKC en Pek Zwolle met 30 uit 29. Dan AZ, dat morgen nog speelt, 29 uit 28. Dan Roda, 26 uit 29. VVV, 22 uit 29. En Willem II sluit nog steeds de rij met 17 uit 29. We luisteren naar Arno Vermeulen met dik advocaten trainer van PSV naar de 3-1-7 van de PSV in Tilburg op Willem 2. Aan de slag. Ik hoor het wel. Ze staan klaar. Uh, u hoort dat er wat uh, tegen de regie geroepen wordt van de televisie. En dan mag hij beginnen zo. Advocaat staat klaar. Advocaat, ja, er moet een moment geweest zijn in de tweede helft, na pak pakweg, acht minuten geloof ik, dat je toch even dacht: het zal me niet gebeuren. Nee, zonder meer. Het was ook totaal niet nodig. Uit uh, de voorzet. Uh, eigenlijk zo. Dus ook al die Boni maakte vanmiddag. Van links een voorzet en een in erin. En, uh, dat was precies hetzelfde. Ten eerste was het onnodig om een vrije trap te geven. Dan moet je een speler voor je houden. En Nico mag er ook niet vallen. Er wordt 1-1 en, het 1 -1, en uh, zeker op de manier zoals Willem II speelde. Met, en terecht met zoveel mensen achter de bal. Ja, dan is het onnodig, omdat je goed 1-0 voorkomt, je beheerst de wedstrijd. Je controleert de wedstrijd, creëert zelf niet zoveel kansen, maar je bent niet echt in gevaar gekomen. En ze komen 1-1, ja, dan, uh, dan moet je jou vragen van, uh, ja, wat gaan we doen? Nou, gelukkig hebben we dan toch wel een paar spelers die op de goede momenten kan, kunnen scoren. Van Bommel is dan ontzettend belangrijk, hè. Hij is sowieso de hele wedstrijd, ik heb hem wat extra in de gaten gehouden, eigenlijk voortdurend aan het coachen met het hele afdeling. Nou ja, kijk, dit is een wedstrijd die je moet winnen. iedereen verwacht dat je wint. Dus het, het, het is eigenlijk niet zo belangrijk of, of je goed speelt. Je moet deze wedstrijd doorkomen voor, volgende week. En, uh, en dat hebben ze wel goed. Dat hebben, ze hebben geconcentreerd gespeeld. Je weet dat je tegen een moeilijke te tegenstander speelt, zeker hier. En als ze dan op 1-1 komen, ja, dan moet je toch zorgen dat je uh, de, het geloof blijft houden. Nou, dat deden ze en toen, met 2-1, 3-1. Kun je ook nog 4-1 maken met Strootman. Maar dus daar uh, dat ben ik tevreden. Ik vroeg iets over Van Bom, maar u geeft een ander antwoord. Nou, van Bom was vanmiddag al bezig in de kleedkamer op de uitgang. Dus uh, die, uh, die heeft het goed opgepakt, moet ik zeggen. Zonder meer. Maar dat, dat probeert hij iedere week wel hoor. Depay viel in, het gaf een injectie aan je hoofd Ja, van mij dat ik niet hoorde dat het verkeerde wissel was. <lacht> dat hoor ik tegenwoordig nog wel eens. Ja, de ene keer lukt het, de andere keer lukt het niet. En in ieder geval uh, luk, maakt hij een goede beweging, een goede actie en, en het is een goal. Maar niet meer dan dat. Ik bedoel, is hij te wisselvallig om, om dan toch vaker te laten spelen? Nou, vorige week de hele wedstrijd gespeeld. Ik wilde er wat meer kracht voor in hebben als aanspeelpunt. Maar Tas. Ja, en dan is dat de jongen. het is natuurlijk nog een momentenspeler. Hè? En nu met 20 minuten. Hij heeft nog niet het fysieke om, al om om 90 minuten vol te gaan. Dat zag je ook vorige week. Dat was ook de reden waarvoor ik hem eruit haalde. Hij kon het niet meer belopen. Nou, dan wissel je. En, uh, en nu met 20 minuten te gaan, 15 minuten, dat deed hij het goed. Je wint, dat is belangrijk. Drie punten, uh, moesten. Uh, maar oké, okay, je moet volgende week de Ajax wel beter gaan voetballen. Hoe ga je dat doen deze week? Ja, dat is niet zo moeilijk. Nee, hoe dan? Nee, omdat het, vandaag is, was het een moeten. En volgende week is het ook moeten. Maar ja, dan, speel je, dan speel je tegen een andere tegenstander. Zijn de verwachtingen ook anders? Dus uh, dat wordt een hele interessante wedstrijd. Maar je, bent er, je hebt er geen goede serie achter de rug. Vandaag is het ook niet sprankelend, maar je wint. Dus kortom, heb je niet het gevoel dat je toch betere vorm nodig hebt... om tegen Ajax overeind te kunnen blijven? De wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en dat soort ploegen Vitesse... Dat, dat zijn wedstrijden die op zich staan. Daar hoef je helemaal niet in vorm voor te zijn. De laatste drie wedstrijden hebben er twee gewonnen en één gelijk gespeeld. Dus op zich is, qua resultaat is dat niet zo slecht. We trekken alles wel weer naar die ene nederlaag. Maar we staan nog steeds op de tweede plaats, toch? We staan je op, ja. Dank je. Hoeveel jaar ben je eigenlijk ouder geworden dit jaar, vroeg ik mij af? Maar voor, voor, <laughs> dat moet er reden zijn waarvoor je dat vraagt natuurlijk? Nou ja, omdat het elke keer zo spannend is. Ook vandaag weer kon je niet even relaxed op de bank zitten. Ik bedoel, actief. Nou, vorige week meer dan. Van de, uh, ik vond dat het eerste half wel vrij, vrij goed ging. Uh, geen weinig weg creëerde, paar kansen, moet je meer, meer, meer maken. In de tweede half kom je een beetje in het probleem vanwege wat jij terecht zei bij die 1-1. Maar ja, daar pakken ze dan toch wel goed op. Dat was vandaag toch wel rustig, dacht ik. Doe je nog de groeten aan de uh, gedragsdeskundigen daar? Als ik ze zie, dan zou ik dat zeker namens jou doen. Daar heb ik geen probleem mee. Dankjewel. Jullie, bij de NOS, dat niet nodig? Nee, wij hebben dat niet nodig. Okay. <laughs> Dankjewel. Nee, dat klopt. Wij hebben dat niet nodig bij de NOS. Uh, dat was Arno Vermeulen met Dik Advocaat. En Arno Vermeulen had eerder Mark van Bommel tegenover zich. Mark, uh, toch iets van opgelucht? Nee, opgelucht niet. Ik denk dat het wel een verdiende overwinning is. Maar als je op 1-1 komt na volgens mij 53 minuten... dan, uh, dan ben je blij als je 3-1 wint. Eerste helft, veel balbezit natuurlijk. Je weet dat daar een muur staat van spelers van Willem Veen. Je krijgt niet veel kansen. Vlak voor het einde van die eerste helft denk je van... ik geef hem maar een keer een soeie Ja, we kregen in de eerste minuut al een grote kans, is het twee, 2-3 minuten met Jameen. Maar uh, inderdaad, uh, Memphis heeft een hele aardige zwabber. Die laat hij altijd zien op de training. En daar heb ik een klein beetje met hem geoefend. En deze raakte ik wel heel goed, ja. 1-0 met rust. Dan denk ik eigenlijk Via ja, de tweede helft wordt het gewoon makkelijker. Maar niet dus. Ja, die veronderstelling had ik ook. Dat we eigenlijk geen kans weggegeven hebben in de, in de, in de tweede helft. En dan geven we een onnodige vrije trap weg. Drie keer een ingooi, waardoor, uh, waardoor zij het, het gevoel krijgen dat er iets te halen valt. Ja, en dan een ongelukkig moment. Uh, volgens mij gaat Atiba onder de bal door. Uh, daardoor reageer, reageer ik veel te laat. En valt hij 1-1. Peters die je scoort. Is dat dan op dat moment jouw man? Uh, ik stond bij Guy volgens mij, maar die rent volgens mij naar Atiba. En het, ja, ik heb het niet helemaal gezien, dus ik moet het eigenlijk terugzien op, uh, op, uh, op camera. Het is in ieder geval 1-1. Daarna krijg je een hele rare fase, want Willem II denkt er is wat te halen. Die gaan wat brutale voetballen, maar uiteindelijk dan pakken jullie ze toch wel weer in, uh, in de kragen. Ja, maar dat was ook, uh, was ook wel... Het klinkt misschien al gegaan, maar het was ook wel te verwachten... dat wij gewoon, als we gewoon gaan voetballen, vanuit de positie voetballen... en uh, redelijk snel druk zetten, dat, dat die kansen komen. Die hadden, dat hadden we in de eerste zelf ook niet veel. Maar dat hebben we uiteindelijk zelf, zelf verdiend. En het was toch nog, wat uh, je zegt, na die 1-1, even onrustig. Een invalbut van Depay. Er gebeurde wat, sinds hij het veld in kwam. Memphis heeft iets, heeft iets speciaals. En, uh, en hij heeft de kwaliteit om, uh, om een goede voetballer te worden. Dat moet hij elke week laten zien, elke week op de training... Daar zijn we ook mee bezig en hij, hij snapt wat hij moet doen. Hij moet het alleen elke dag en elke wedstrijd laten zien. 3-1. Uh, maar volgende week komt de Ajax. Dan zal PSV veel beter moeten voetballen dan vandaag, toch? Ja, maar als de uitslag is hetzelfde, ben ik tevreden. Mark van Bommel tegen Arno Vermeulen. Morgenmiddag niet alleen die voetbalwedstrijd die ik noemde. Utrecht, Adol, Groningen, Heerenveen, NEC, AZ en Ajax. Hier maar ook nog hockey. Kampong, Oranje, Zwart, Zwemmen, de Zwimcup. En wielrennen, Parijs, Roubaix. En er is ook nog een beetje Davis -cup. Maar ja, we hebben al gewonnen, dus dat maakt niet meer uit. Max van Wezel zit al klaar in de studio hiernaast... om met het oog op morgen het volgende uur te presenteren. En Twan en Tom bereiden zich helemaal voor... voor morgenmiddag 2 uur, de volgende langs de lijn. Tot dan.